11 uur. Dit is Radio 1 Het Felix Meurders. Hoe komt u in de toekomst aan een baan? Dat zometeen in de gids.fm, nu het nws Journaal met Jan van der Putten...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 In Wijkbeduursteden wordt hard gewerkt om de troep op te ruimen die de windhoos heeft veroorzaakt. De windhoos liet gisteren een spoor van vernieling achter van twee kilometer lang. Dakpannen werden van huizen gerukt en bomen ontworteld. En ook zijn veel ruiten gesneuveld. en raakten auto's beschadigd door omvallende bomen en door takken. Veel huizen hebben waterschade opgelopen. Het is nog niet bekend wat de totale schade is in Wijkbeduursteden. Vandaag komen verzekeraars langs om de schade op te nemen. De Nederlandse missie met Patriots in Turkije komt onder druk te staan... door de aangekondigde ontslagen bij Defensie. Volgens de gezamenlijke officierenvereniging komt dat door de plannen van Defensie... om nog eens 2500 mensen te ontslaan. De officieren vinden dat overbodig... omdat de laatste tijd al veel militairen uit eigen beweging zijn vertrokken. De gezamenlijke officierenvereniging in Cairo. Goedemorgen Nederland. Nou, een van de problemen die we op dit moment hebben, bijvoorbeeld, is de, de uitzending die we hebben in uh, Turkije met, met de Patriots. En daar zie je wel heel uh, gespecialiseerd uh, personeel. En daar zie je langsmand dat uh, ja, dat begint echt uh, te knellen en, en te knijpen. En daar gaan we wel misschien in de nabije toekomst de problemen zien. De missie naar Mali komt volgens de officierenverenigingen niet in gevaar. Amerikaanse legerartsen zijn betrokken geweest bij het martelen van gevangenen. Dat staat in een Amerikaans rapport van een onafhankelijke commissie... van militairen, ethici, artsen en juristen. De medici zouden van Defensie en de CIA te horen hebben gekregen... dat ze hun ethische uitgangspunten aan de kant moesten schuiven. Ze mochten martelen omdat het misdadigers waren en geen patiënten. Het Pentagon verwerpt de conclusies. Een woordvoerder laat weten dat het rapport ongefundeerde conclusies bevat... op basis van beperkte informatie. Twintig Amsterdamse apothekers hebben een kort geding aangespannen tegen zorgverzekeraar Achmea. Ze willen een hogere vergoeding voor geneesmiddelen afdwingen. Volgens de Amsterdamse apothekers komt Achmea eerdere afspraken over vergoedingen niet na. De vergoeding ligt steeds vaker onder de kostprijs en daardoor worden apothekers op kosten gejaagd, zegt deze Amsterdamse apotheker. We zijn op dit moment met Achmea een, een huis aan het bouwen voor kwaliteit voor de patiënt. En aan de andere kant probeert Achmea de fundering weg te halen door prijsafspraken te maken die niet redelijk zijn. Als ik elke keer 20, 20 30 euro, soms wel honderden euro's moet bijleggen per recept, ja, dan kom ik op een gegeven moment wel in het probleem. Want dan kan ik de patiënt die daarna komt minder goed helpen. Het kort dient woensdag in Utrecht. In Haarlem begint vandaag het proces tegen de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Hoijmaijers. Hij wordt verdacht van fraude, omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Als gedeputeerde was hij betrokken bij grote infrastructurele projecten. Verschillende projectontwikkelaars en de Fortisbank zouden hem smeergeld hebben gegeven. Volgens het Openbaar Ministerie eh, zou het gaan om 350.000 euro. De Zvdr werkte in de bouwwereld voordat hij gedeputeerde werd. Dan is weer nog, het regengebied trekt naar het oosten weg en vanuit het westen komen er dan weer buien. Tussendoor is er ook wat zon en het wordt een graad of 12. Helene de geest. Waar stremt het? Stopt het, remt het, stopt het? Alleen op de A10 nog de ring van Amsterdam, op de ring West om precies te zijn... tussen Knopend Koenplein en Westpoort, een file van 2 kilometer. Verder nog een bericht van de spoorwegen, want door een sein- en overwegstoring... rijden er geen treinen tussen Horen en Purmerend overweren. Treinreizigers hebben daar ruim een uur vertraging. Is een pil die vrouwen lust geeft wel echt nodig? Blijf aan het toestel. Denkt u aan nieuwe kozijnen of deuren?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 Mijn naam is Irene Moors en namens het Rode Kruis... vraag ik u aandacht voor de miljoenen vluchtelingen in Syrië. Ik weet het, de oorlog duurt al zo lang... maar we kunnen ze toch niet in de kou laten staan? Met uw gift kan het Rode Kruis helpen. Met dekens en voedselpakketten. Geef alstublieft Giro 6868 of rodekruis.nl. Dank u wel. Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven Maandsparen. U kunt eenmalig extra inleggen naast uw vaste maandbedrag... Kijk op zwitserleven.nl paren. VARA. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Decennia lang solliciteerden we zo. Een gemotiveerde brief schrijven, dan een goed cv erbij doen en klaar. Maar dat gaat veranderen volgens Suzanne Jong-Johan van Tempo Team... Niet zozeer wat je gedaan hebt doet er in de toekomst toe... maar wat je zou kunnen en wat je drijfveer is. Suzanne Jung-Johan is zo te gast. Chinezen drinken steeds meer wijn... moeten we vrezen voor legerschappen bij de slijter. En nog meer drank. Heineken heeft al 80 jaar voet aan de grond in de VS. In hoeverre zijn ze daarbij geholpen door slimme reclame? Dat weet marketingdeskundige C. Borremans. En ook online zijn wij heerlijk en helder. Surf naar degids.fm de lustpil voor vrouwen komt eraan, staat in de Volkskrant van vanochtend. De Nederlandse bedenker van de lustopwekkende pil voor vrouwen... hoopt dat er binnenkort toestemming komt voor een grootschalige proef onder vrouwen. De bekende seksuologe Goede Likens is al enthousiast. Zij denkt zelfs dat deze pil relaties gaat redden. Want het gebeurt nogal eens dat relaties na verloop van tijd in het slop raken... door verminderde zin in seks. Dus zeg ik, iedere vrouw, na verloop van tijd, aan die pil. Waar of niet waar? Uh, nou, niet waar, denk ik. Zegt Ivan Wolfers, zijn zoogleraar gezondheidszorg en cultuur aan de Amsterdamse VU-MC. Goedemorgen, meneer Wolfers. U zit, denk ik, erachteraan. U weet niet zeker. Nou. Kijk, er zitten natuurlijk al een heleboel nuances bij het beantwoorden van zo'n vraag. Maar kijk, het is een lange geschiedenis van toverdokters en tovenaarsleerlingen die geprobeerd hebben die pil te ontwikkelen. En dat is eigenlijk steeds misgegaan, want je bereikt toch niet werkelijk het doel dat je voor ogen staat. En dat heeft vooral te maken met het feit dat seksualiteit... Wel wat ingewikkelder en gecompliceerder is dan een, een zaak van hormonen, medicijnen, chemische stofjes die op de juiste plek terecht moeten komen. En dan vooral seksualiteit bij de vrouw of ook bij de man? Bij de man is het in principe wat simpeler. Uh, uh, bijvoorbeeld bij mannen, ja, als er een erectiestoornis is... ja dan kun je met zo'n uh, erectiebevorderaar kun je dat natuurlijk wel een beetje herstellen. Maar libidoverlies bijvoorbeeld bij een man... daar kun je ook eigenlijk niet zo bar veel doen aan met, uh, met medicijnen. Dan zul je toch ook uh, moeten nadenken van waarom vind je het niet meer leuk... en uh, wat zijn de redenen, wat zijn de omstandigheden... wat is er in je relatie aan de hand... Uh, ja, en dat moet misschien bij vrouwen dan ook maar gebeuren dat in plaats van zo'n pil. Dat moet zeker gebeuren. Ja. Uh, toen Pfizer uh, uh, jaren geleden inmiddels uh, uh, ook lange tijd uh, geëxperimenteerd heeft met Viagra voor vrouwen, toen uh, hebben ze een, uiteindelijk een persconferentie gegeven waarin de hoofd van het onderzoek zei. Sorry, dat gaat helemaal nooit werken. Want uh, uh, zo zit het niet bij vrouwen. Dan kan je wel meer bloed sturen naar de geslachtsdelen, Maar daar gaat het niet om. Het is gecompliceerder dan dat. Wij geven het op. Dan zo'n lustopwekkende pil, lees ik in de volkskrant, is niet alleen één pil. Het zijn er soms twee. Er is ook een, een soort uh, angstremmende pil bij betrokken... op het moment dat vrouwen er inderdaad angst voor zouden kunnen krijgen. Ja, het is, uh, uh, laat ik zeggen, geneeskunde... Van, eh, de, van de. Echt van de tovenaarsleerling. Van, de, van de, de, de hulpkok. Het is een beetje erg simpel te denken. Van nou, dan lossen we dat op zo'n manier op. Dan zouden alle vrouwen die benzodiazepines geslikt hebben in hun leven. En dat zijn er nogal wat. We praten over een miljoen uh, mensen die dat uh, uh, geslikt hebben. Want wat uh, zit daarin? Jaarlijks. In, die, in de benzodiazepines. Benzodiazepines zijn angstremmers. Aha. En dat bespiron dat in een van die pillen zit. die nu voorgesteld worden. Dat is daar uh, nauw verwante familie van. Dus ja, dan hadden die ook altijd heerlijk zingend en, en schreeuwend klaargekomen. Het, uh, uh, het is niet zo simpel. Maar in een van die pillen zit wel Viagra, las ik. Ja, dus. Uh, uh, uh, Feit ze zelf was er al achter gekomen dat het niet werkt. En in combinatie met testosteron, het mannelijk hormoon. Uh, verwacht ik daar uh, nauwelijks iets meer van. Want dat testosteron, wat veroorzaakt dat? Nou, dat is het mannelijk hormoon. En dat zorgt voor meer drive, hè? Meer dat, uh, laat ik zeggen, dat mannetjesgedrag erop ja. af. Uh, en uh, dat is uitgeprobeerd bij vrouwen die uh, uh, eierstokkanker hadden... en bij wie de eierstok weggenomen is. Dan is de hele productie van hun oestrogeen, maar ook van het beetje uh, testosteron dat ze maken, uh, is platgelegd. En dat is, nou, dan kunnen we op die manier toch de lust weer opwekken... En uh, nou ja, dat had marginale effecten. En uh, ook daar geldt van... ja, Bij een vrouw is uh, in meerdere mate dan bij mannen... is veiligheid, intimiteit is belangrijk in een relatie. Uh, en dus als je dus een, een relatie hebt waarin je op een gegeven moment de sleur sluipt... en, en ja, er ook allerlei andere dingen een rol spelen, haast... En dan moet je maar liever daaraan werken dan uh, die pillen slikken. Maar nee. in ieder geval dat testosteron voor vrouwen... dat levert er ook allerlei vervelende bijwerkingen op, waarschijnlijk, of niet? Ja, uiteraard, want uh, ze hebben het niet voor niks niet. Er zit maar een heel klein beetje in, uh, in het uh, systeem van vrouwen. En als je meer gaat doen, ja, dan krijg je meer beharing. Nou, denk maar na wat mannen allemaal hebben. Ja. Meer, meer uh, competitiviteit. Um, uh, ja, er zijn, er zijn een hoop dingen die dan uh, toch op een manier... Spuisjes. Kaal, ja, dat wil want je ja. ook kaal als vrouw dan? je heel veel geslikt, wel. Oh. Ja. Want dat zie je dus uh, uh, bij een vrouw waar daarmee geëxperimenteerd is. Ja, die hebben ook haaruitval op een bepaalde leeftijd. Dus we houden het gewoon bij een goed gesprek met vrouwen. En uh, deze zoveelste poging is weer tot mislukken gedoemd. Nou, vermoedelijk wel. Hartelijk dank, Ivan Wolfers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur aan het Amsterdamse VUmc. mc De Gids. China heeft de wijn ontdekt. De Chinezen zijn de afgelopen acht jaar... maar liefst drie keer zoveel goede wijn gaan drinken. Proost. Zou je zeggen, waar het niet dat de wijnproductie op de wereld daalt. En de vraag dringt zich dan op... wat er gebeurt als de Chinezen echt de smaak te pakken krijgen. Als ze straks nog meer voorraden uit Frankrijk en Spanje laten aanrukken, is dan nog wel genoeg betaalbare wijn. Hoogste tijd voor een verkenning. En verslaggever Robert-Jan Boy bleef in de buurt en ging naar Utrecht. De Chinezen hebben de wijn ontdekt. Ze drinken alles op. Wat hebben we nou weer aan onze fiets hangen? Eerst maar even ons licht opsteken in het Chinese restaurant hier. Hallo, kan ik even een vraagje tussendoor doorstellen? Ik begrijp dat de Chinezen de wijn hebben ontdekt. Met name in China. Ze drinken alles op. Heb ik gehoord. Mijn familie ging heel weinig uh, wijn. Ik wist niet. Nou, oh, er wordt net een glaasje wijn ingeschonken, ja. zie ik. Ja, dat zie je niet vaak bij die Chinezen, toch? Een, uh, een glaasje wijn. Daar heb je het al. Meestal bier. Daar heb je het al? Ja. Ja, die Chinezen schijnen in gigantische hoeveelheden uh, wijn uh, in te kopen, et cetera. Is dat zo? In China, ja. Ik wist wel van thee dat ze daar. We drinken wel heel veel, maar. Ze dus drinken wel heel veel thee. Thee ook, wijn ja. ook. Ja, Wij, ah, daar het komt het. het. Ja. <laughs> maar mijn familie drinken niets, dus. Die wonen ook in Nederland. Nee. Nee. Nee. Maar waar moet dat heen? Zouden er wel genoeg over blijven in Europa? Nou, volgens mij is er genoeg wijn op de wereld. Ja? Ja. En er wordt elk jaar weer bijgemaakt, toch? Ik weet het niet. Ik, uh, u wacht op de Vuljonghaai hier? Ja, onder andere. Ik geef mijn licht opsteken hier bij de wijnzaak. Ja, hier om de hoek zit een hele goeie, hè? twee. Uh, oh, ja, nee, ik neem die ene. Nou... Eet smakelijk. Ja, ja een, een drinksmaak. Absurd. Absurd. absurd, absurd, wordt hier al geroepen. Het is niet anders. Uh, het, is de, het zijn de sportwagens van de, van de wijnhandel. Er worden, er worden uren, dagen over gepraat, gediscussieerd. Oh, gelukkig. Wat even uh, Ino van den Berg van uh, Harry Bloem? De wijnzaak die heeft het over een hele dure wijn. Ja. Die Rothschild. Ja, ik heb het over Lafitte Rothschild. Over en prijzen oh. die niet meer uh, van deze Duizend prijzen. euro voorkomen, idioot. Ja. Ik dacht even dat het ging over die, uh, die Chinese consumptie. Ik vind uh, dat de consumptie in China nog reuze meevalt. Want uh, de doorzee Chinezen drinken toch helemaal geen wijn. Oh? Nee. nee. Het is zo dat de, de Happy Few in China, die heel veel geld heeft verdiend... Ja? die koopt eigenlijk een soortement van... Uh, imago door de, de chique wijn uit Frankrijk ja. te gaan drinken. En dan hebben we het over die Rothschild, maar dan gaat het ook over Bourgognes en dat. En hier ja, een, ik uh, weet uh, niet wat hier, Chateau Ciran hier, in Margot. Is, is... Nou, dat is dan de gemeente, dat is een oh. chateau... Uh, niet uh, Nee, nee dit geeft niet. Dit is de, je hebt Chateau Margot en ja. je hebt ook de gemeente Margot. Maar goed, dat is ook een duurdere wijn. Ja, dit is een ja. bijna afhankelijk van het jaar. Die, uh, die zit iets boven de twee tientjes. Maar Chateau Mago, ja. Die gaat ook weer naar de prijzen uh, richting vier uh, cijfers. Maar als het nou verdrievoudigd is in China, bedoel dat dat, dat, dat zijn toch gigantische aantallen? Nou, dat zijn misschien wel uh, aantallen uh, die stijgen. Maar dat heeft alles te maken met de belangstelling die nog steeds een beetje in die, uh, die top van, uh, van China zit. Ja. En dus de mensen die echt uh, enorme hoeveelheden geld hebben verdiend. Ja. Maar de gewone Chinees drinkt. Voor zover mijn kennis trekt, op dit moment nog geen wijn. Helemaal niet? Nou, nou ik denk uh, ja. haast niet. Uh, de cultuur hebben ze er ook niet naar. Dat ze uh, van vroeger uit wijn drinken. Maar dus, dat dus, zal wel gaan veranderen, denk ik. Ja. Dat verwacht ik ook wel. Maar wat gaat dat nou betekenen? Ik bedoel, in Europa wordt de wijnconsumptie minder. Misschien wordt er ook wel minder ja. verbouwd. Dus dan krijg je een soort vicieuze cirkel. Misschien wel of een beweging dat de wijn uit China gaat komen. Nou, Als daar ook verbouwd gaat worden, misschien? Ik denk dat dat misschien wel in de hele verre toekomst het geval zou kunnen zijn. Want de mensen die op dit moment zeg maar de projecten aanleggen in China... die hebben wel de kennis. Die komen toch wel uit bijvoorbeeld in Frankrijk, Italië... of de mm. nieuwe wijnlanden met kennis. En die Starten die projecten in China. En de omstandigheden zijn goed in China? Ja, en, en uh, wijnbouw is natuurlijk, uh, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. En dat land is zo immens groot. Dus zij hebben absoluut een aantal valleien en uh, klimaatzones. Ja. Uh, en stukjes grond waar je een prima waterhuishouding hebt. Ja. Waardoor je prima wijnen kunt maken. Dus de wijn, die blijft wel. Wijn blijft, altijd. Die blijft, ja, kijk, Tino begint breed te lachen. Precies. Oh, oh, terwijl hij even een beetje een kurk in de hand neemt... en daar speels mee speelt, zou ik bijna zeggen. Ja. Geen zorg. Nee, ik heb geen zorg dat, uh, dat China... Uh, omdat ze wat meer zijn gaan consumeren in verhouding tot... Ja. dat wij straks helemaal geen wijn meer hebben. Ja. Als China morgen besluit... Uh, allemaal één uh, à twee fles uh, per hoofd van de bevolking te gaan drinken... ja, ja dan hebben we een huge uh, probleem. Maar dat zie ik niet gebeuren, want ik denk in die tussentijd dat China al lang uh, de projecten die ze aan het opstarten zijn, dat daar resultaten uit gaan komen. Het is niet zoals met een fabriek dat je morgen 30 nieuwe fabrieken neer kunt zetten. Nee. Wijn met een beetje kwaliteit heeft goud toch wel 10, 15 jaar uh, nodig ja. voordat die stok uh, kwaliteit gaan geven. Maar het gaat komen. Ik zou ze zeggen, eet smakelijk vanavond. Ja, gaat zeker lukken. Fuyong de haai met een uh, lekker glaasje. Ja, we gaan zeker weer een glaasje wijn vanavond drinken. <laughs> en wat als het vanavond wordt, dat weet ik nog niet. Mijn kenner Ino van den Berg uit Utrecht stelt de wijnliefhebbers dus gerust. Geen schaarste, dus uw vin rouge of vin blanc blijft goed te betalen. En u moet afwachten hoe een Chinese grand cru gaat smaken. Ik ga het zo meteen hebben over solliciteren. Dat, begrip, dat bereikte 34 jaar geleden zelfs de hitlijsten. Janse Barrenbent. Hey! De perspectieven voor de toekomst zijn 0,0. Al hebt ze al van Zweten Universitaire bul. Al beste onderwijzer, bankwerker of psycholoog. De komende jaren best wel waarschijnlijk werkloos Doe moest. Solliciteren. Ze zeggen alleen op: Solliciteren. Heb ze nou geschreven? Wat zijn al geschreven? Wat zijn al geschreven? Hij ja, schreef maar op nu. Hey. De dag begint met schlopen tot een uur of Dat vult ik vies tegen, du sterft de rest van de dag. Du voelt zich flink beroerd, du cresceren we op de maag. Du musst solliciteren, alleen aan schrijven, solliciteren. Wat ze nou geschreven? Wat ze nou geschreven? ze nou geschreven? ze nou geschreven? Dat schreef maar op nu. Allerlei toe, tu moest solliciteren. Solliciteren. Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou Hij schreef maar op nee. Begins te pas te leven. Doek kik zijn rondjes neer ergens gaat te verleven. Nu geest nog een punkband. Misschien wel nog een lusje tent. Misschien gisteren wakieke. Naar de bakken bent met domos. Solliciteren. Solliciteren. Heb ze nou geschreven? 7, 7, 8, 9, 9. Heb ze nou geschreven? 7, 7, 9, 9. Heb ze nou geschreven? Heb ze geschreven? Hey, has ze nou geschreven? Als ze nou, nou geschreven Dat schrijf maar opnieuw. Dan nou, schrijf maar opnieuw. Solliciteren. Niet iedereen zal die Janse Bakkerbent misschien verstaan hebben. Ze komen uit Zusteren, Dat ligt tussen Roermond en Zita. En dan iets dichter bij Roermond, denk ik. En de boodschap was duidelijk: solliciteren. En dat solliciteren dat gaat met de tijd mee. Tot nu toe was een goed cv met opleiding en werkervaring onmisbaar om aan een baan te komen. In de toekomst wordt dat. Heel anders. Het curriculum vitae, zoals we dat kennen, dat verdwijnt, stelt Suzanne Jung-Johan. Zij is directeur Human Resources bij uitzendorganisatie Tempo Team. En zij is hier om dat uit te leggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een overzicht van opleidingen, werkplekken, interesses, persoonlijke gegevens. Waarom zou dat niet meer interessant zijn voor de toekomstige werkgever? Nou, Het is wel interessant, maar in de andere vorm. Als we kijken naar het traditionele cv, dan zien we dat dat zowel qua inhoud als qua vorm sterk gaat wijzigen. En om maar eens te beginnen met, met, met die inhoud. Als we nu kijken naar een cv, dan zien we eigenlijk dat er een periode staat, een, een jaartal. Dan zien we daar een, een werkgever staan. En misschien als we geluk hebben nog wat taken. Maar we weten ook dat de kennis van tegenwoordig morgen alweer verouderd is. Dat het ongelooflijk snel gaat. En dat is eigenlijk wat je in het verleden hebt gedaan niet meer zo, van de, niet zo relevant hoeft te zijn voor de toekomst. En we gaan dus veel meer kijken naar hoe je iets hebt gedaan in plaats van wat je hebt gedaan. En hoe je iets hebt gedaan, dat moet je dan ook demonstreren op de een of andere manier? Of, uh... Ja, dat klopt. Dat moet je dus gaan demonstreren. Dus dan gaat het om wat heb je bijgedragen in de taken en de functie die je hebt, uh, hebt vervuld. Ja. En hoe je dat hebt gedaan, hoe je hebt samengewerkt... wat daar het resultaat van was, wat je aanpak is. Het wordt meer een persoonlijke boodschap, als het ware. Het wordt een hele persoonlijke boodschap. Met en name het... over wie je bent en wat je kunt. En het cv kan de prullenmand in. Maar dan blijft het dus in feite een sollicitatiebrief en daarmee basta. Nou, we zien dus twee dingen. Uh, de inhoud uh, wijzigt, wat, wat ik net zei over die competenties en vaardigheden... en je aanpassingsvermogen. Dat is de inhoud, maar ook de vorm. He, iedereen weet eigenlijk al dat uh, de LinkedIn, he, als je dat een beetje bijhoudt, is dat ook meteen uh, je brief zou je bijna kunnen zeggen. Um, Skype de vormen, uh, de, de live gesprekken, en allerlei nieuwe technologische mogelijkheden ook. U bedoelt uh, u dat je solliciteert via Skype of ja, dat je ja, laat via zien Skype, dat je Skype via, beheerst? Via, via, nou, nee, ook, ook solliciteert via Skype en, uh, en, en, en telefonische afspraken maakt. En dus ook het, ook het gesprek krijgt een andere dynamiek. En een goed cv is voor de meeste mensen nog wel op te stellen, denk ik. Maar een groot gedeelte van de beroepsbevolking zal grote moeite hebben om, om te verwoorden wat hen drijft. Want dat is dan kennelijk de achterliggende gedachte: hè? dat je moet verwoorden wat je drijft. Er zijn een aantal dingen: dat je uh, de intrinsiek gemotiveerd bent om die nieuwe rol te gaan doen. Dat je daarin ambitieus bent, dat je initiatiefrijk uh, bent. Maar dat je met name mee kunt met de tijd. Daar gaat het om. He? Dat je leerbereid bent, zoals we dat noemen. Dat je snel kunt aanpassen en dat je snel nieuwe kennis kunt uh, eigen maken. Um, het helpt om daar met, uh, met, met vrienden of collega's of uh, andere mensen over te hebben. Jo, wat zie je in mij? Wat maakt me dat ik succesvol ben geweest? Dus als je het moeilijk vindt, heb het ook vooral met andere mensen over. Een vraag van, joh, wat maakt mij nou uniek in deze situatie? In dit, bij dit bedrijf. En dat moet je dan gaan opschrijven? Of moet je dat gewoon gaan vertellen? Uh, nou Moet vaak je een e-mail gaan sturen? Hoe gaat het in de toekomst? Uh, uh, nu zien we nog wel dat de sollicitatiebrief en de cv... is toch nog wel vaak het uh, uh, meest voorkomend. We zien wel dat tot een, jaar, een paar jaar geleden... was het natuurlijk met een handgeschreven handtekening. En nu mag het al per e-mail. Sterker nog, er zijn nu al bedrijven... die hebben eigenlijk gewoon een digitaal formulier... wat je maar hebt in te vullen. Dan word je eigenlijk al heel erg gedreven... richting de nieuwe werkgever. Um, dus de, de eerste slag... denk ik dat ik nog steeds via e-mail of elektronisch zal gaan. En dan gaat het heel snel naar het persoonlijke. En in die paar woorden die je mag besteden aan het cv of aan de brief... moet je precies vertellen waarom jij de geschikte kandidaat bent. Oh, Hoe je dingen kunt doen. Dan kom je binnen en dan voer je een toneelspel op. Nee, dan voel je geen toneelspel op, want dan heb je jezelf daarmee. Dan zit je over twee weken bij een, in een rol en bij een werkgever... waar je helemaal niet past. Dat zou ik niet doen. Maar je moet wel heel goed kunnen motiveren. Maar wat, wat, wat moet je dan doen? Moet je dat laten zien? Moet je achter een computer gaan kruipen? Wat is de bedoeling? Nou, Het is, het is natuurlijk uh, van grote toegevoegde waarde. Als je vast verdiept in de toekomstige werkgever... Hè, waar je solliciteert, dat je beeld hebt bij uh, wat die organisatie doet... En, en wat hen onderscheidt van hun concurrentie... en welke bijdrage je er zelf aan kunt leveren... waarom je daarin past. Dus dat je daar... Heel goed over nadenkt. En misschien daar zelfs al een soort case van maakt. Van, stelt u voor, beste werkgever, dat u mij inhuurt... dan ga ik dat en dat toevoegen aan uw organisatie. Dus het is een kwestie van heel goed verdiepen... in je nieuwe organisatie en wat je daarin zelf toe te voegen hebt. En wat moet je dan meesturen als je digitaal solliciteert? Moet je bijna niks meer meesturen. Alleen die ene brief, met je, met je competenties en met je, je visie op het bedrijf. Of moet je die visie op het bedrijf pas daar laten, laten horen? Hoe werkt dat? Nou, ik, ik, ik zou me name wel in dat je, je je visie laat horen en, en dat je in ieder geval over na hebt gedacht. Dat je interesse daar. Maar niet, daar zit. niet meer in die brief schrijven. Ja, dat, dat, dat kan prima, maar ook met name over wat jij bijdraagt aan die organisatie. Dus veel gerichter naar waar je eigenlijk uh, solliciteert. Um, en het kan ook helpen om, om bijvoorbeeld al wat referenties uh, mee, uh, mee te sturen. Nou, als we kijken... Nou, LinkedIn staan die referenties daar ook al vaak op vermeld. En mensen met weinig of geen opleiding die solliciteren op ongeschoold werk... krijgen die hier ook mee te maken? Nou, Het gaat wel om van hoe snel kun je aanpassen... hoe snel kun je mee in de veranderende wereld. Dus ook daar uh, gaat het zeker van, uh, van toepassing zijn. Misschien in, in iets andere vorm en iets minder digitale middelen. Maar ook daar gaat het om van kun je mee met je tijd... En veel mensen komen op straat te staan door de crisis nu. Vaak zijn het mensen die al heel lang niet meer hebben gesolliciteerd. Die hebben toch geen idee meer wat er van ze verwacht wordt? Nou, vooral als je lange tijd in de functie hebt gezeten en al lang niet meer hebt gesolliciteerd... zien we inderdaad dat het best heel erg moeilijk is. We zien dat heel veel werkgevers, inmiddels uh, mensen die uh, uh, de dupe worden van een reorganisatie of uit dienst moeten... dat zij worden geholpen. Dat doen we zelf ook. We helpen andere bedrijven met hun werknemers... om weer aan de bak te kunnen. Maar wij zouden eigenlijk ook wel graag zien... dat ook opleidingen, scholen eigenlijk al helpen... bij scholieren... Dat ze leren solliciteren. Omdat ze eigenlijk weten dat de kennis van nu morgen alweer verouderd is. Dus niet alleen kennis aan scholieren meegeven. Maar ook hoe presenteer ik mezelf en hoe blijf ik actief op die arbeidsmarkt. Dus op school gewoon lessen solliciteren. Nou, lessen over um, hoe hou ik mezelf actueel. Hoe kan ik mijn kennis blijven verbreden of blijven verdiepen. En hoe presenteer ik me bij bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. Heb je veel scholen die geen eens een computer hebben. Hoe moet je dat dan doen nou? nou, ik geloof dat inmiddels wel veel scholen een computer hebben. Maar over de vaardigheden, daar moeten het nog eens een keer met elkaar over gaan heen. Hebben. En is dit een trend die ook in andere landen te zien is? Ja, dat is wel, dat is wel internationaal. Um, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Amerika, dan wordt er al veel meer op resultaten ook gestuurd. En eigenlijk daar, als je gaat solliciteren, dan moet je al bijna laten zien over wat je hebt gepresteerd en uh, hoe je dat hebt gedaan. Dus ook daar uh, gaat dat wel heel snel. En bovendien, de technologische ontwikkelingen zijn uh, overal bijna even snel. Dus uh, ja, dat is wel wereldwijd. Maar je moet in ieder geval een vlammend betoog blijven schrijven, want je moet uit die stapel sollicitanten moet jij, uh, eruit gehaald worden. Ja, alleen, alleen schrijven dat je bij een fantastisch bedrijf als Shell of Tempo Team of waar ook hebt. Gewerkt, dat is niet meer voldoende. Je moet laten zien wat heb je daarin bijgedragen en hoe heb je dat gedaan. En hoe kan je dat bewijzen dat je dat gedaan hebt? Bewijzen wordt heel moeilijk. Maar er zijn wel goede interviewtechnieken voor. Ja, als, ik zit vaak aan de kant van de werkgevers natuurlijk. En er zijn goede interviewtechnieken om iemand echt even door te prikken... op wat iemand heeft gedaan en hoe die heeft bijgedragen in een bepaalde situatie. En ja. daar worden we steeds uh, uh, slimmer, in. slimmer in als werkgevers. Ja. Maar dan komt u binnen en toen dacht ik dat wordt niks. Nou, ik bedoel... nu, nu bij dit gesprek <laughs> nee, bedoelt u. Nee, nee. In zijn algemeenheid. Ja. Nou, ik, heb, ik heb ooit een, een, een, een lang geleden een baas gehad. Die zei, Joh, je moet niet kijken naar de eerste indruk. Maar je moet altijd kijken of je met iemand wil carpoolen naar Groningen. Die heb ik altijd blijven onthouden. Want, maar die uh... eerste indruk is er ook wel verrekte belangrijk hoor. Um, het is uiteindelijk belangrijk of je met iemand kunt samenwerken. En uh, de eerste indruk is een eerste indruk. Um, en uh, die kan positief of negatief uh, worden verrast. Dus ik vond eigenlijk van als je samen naar Groningen gaat, uh, ga je carpoolen ja of nee? Vind ik een belangrijkere vraag. Heeft u zelf wel eens gesolliciteerd? Uh, ja, ik heb uh, regelmatig gesolliciteerd. En De laatste keer? Is uh, heel recent, een paar weken geleden. En hoe ging dat? Ja, dat ging manier, goed, zoals... maar het, het, gaat, het gaat niet over mij. Maar uh, dat ging inderdaad ook wel over uh, de competenties. Welke waarden kun je toevoegen? En zelfs uh, wat nuances in de rol aan kunnen brengen. Van, joh, waar heb ik de grote toegevoegde waarden? U had geen cv meer meegestuurd? Uh, die was te vinden op LinkedIn. U zei gewoon, kijk daar maar op. Klaar. <laughs> daar was al op gekeken op voorhand. Nou bent u deskundig op het gebied van solliciteren. U kent al die trucs, kent alle valkuilen. Uw sollicitatiegesprek moet in uw geval wel van een ongekend hoog niveau zijn geweest. Uh, de is succesvol geweest in ieder geval. U bent aangenomen? Ik ben aangenomen. Oh, wat gaat u doen? Ik uh, ga naar Randstad Holding. Uh, en daar ga ik een internationale rol uh, vervullen. Wat denkt u bij te kunnen dragen, dat bedrijf? Ik denk bij te kunnen dragen dat ik heel goed de operatie ken. Want ik, kom natuurlijk, ik zit nu bij Tempo Team. Een fantastisch professionele organisatie. Ja. Ik weet wat de operatie je nodig heeft. Werk werken geloof ik met dat bedrijf. Ja? Het waren twee fantastische dagen. Ja. Ik, ik weet dus wat, wat de operatie nodig heeft. Ik ken ook het vak vanuit het, vanuit het verleden. En ik heb die deskundigheid bijgehouden. Dat heb ik ook kunnen laten zien. Over wat ik zoal recent gelezen en gedaan heb. En die combinatie zou zomaar kunnen dat het succesvol gaat worden. Maar eerst zien, dan geloven. Hartelijk dank voor dit gesprek. Suzanne Jong-Johan, nu nog directeur Human Resources bij het Tempo Team. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Een half minuut over half twaalf hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. Een oud studente van hogeschool in Holland die jaren wachtte op haar diploma, moet dat diploma alsnog krijgen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De student kreeg vier jaar geleden een voldoende voor haar scriptie. Later werd die voldoende ingetrokken, omdat de eisen intussen strenger waren geworden. Maar volgens de rechter deugde die intrekking niet. Artsen in dienst van het Amerikaanse leger zijn betrokken geweest bij het martelen van gevangenen. Dat staat in een Amerikaans rapport van een onafhankelijke commissie van militairen, ethici artsen en juristen. Het Pentagon verwerpt de conclusies. Het proces tegen de Egyptische oud-president Morsi is geschorst. De rechter nam die beslissing omdat Morsi en anderen van de moslimbroederschap leuzen door de rechtszaal schreeuwden. Morsi had vooraf gezegd dat hij de rechtbank niet erkent... En de politie in Scherenberg heeft twee jongens van 15 opgepakt voor het vernielen van graven. Van 10 tot 20 graven waren vazen, bloemstukken en grafornamenten kapot gemaakt. Die jongens komen uit het Duitse Emmerich, net over de grens bij Scherenberg. En dat zijn de hoofdpunten. Helene de geest zit bij de ANWB en kijkt uit over Nederland en ziet waar het vast staat. Het staat op drie plaatsen vast. Op de A10 staat het vast. De ring van Amsterdam op de ring West, Twee kilometer tussen Knopend Koenplein en Westpoort. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum. Twee kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En problemen verder op de A29. Van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Oud-Beierland en Barendrecht staat twee kilometer file. Dat komt omdat er water op de weg uh, ligt. En daardoor zijn er bij de Heinenoordtunnel twee rijstroken dicht. Dit is de gids. Met Felix Meerders. Ze wonen samen op één eiland, Dominikanen en Haitianen. Maar de Dominikanen zijn hun buren meer dan zat. Hoe dat precies zit, hoort u zo. Dat is de eerste single die de Four Tops opnamen in de studios in Detroit. Die bekende studios van Motown. Baby, I need your Loving. How long to hold you tight? 1964 en onmiddellijk daarna eigenlijk op 10 juli al werd uitgebracht. En het bereikte de hitlijsten. Baby I Need Your Loving. Een hele grote hit voor de Four Tops. Geschreven door Holland Dozier en Holland. Hoeveel zouden die er wel geschreven hebben hits? I Can't Help Myself. Bernadette Stillwater. Baby I Need Your Loving. Al dat soort nummers afkomstig van de Four Tops. Vara. De Gids.fm. De Willem, Wereldontvanger. Willem Frank Tennoot, goedemorgen. Jij neemt ons mee naar de Dominicaanse Republiek. Dat land ligt samen met Haiti op het zonovergrote eiland Hispaniola... in het Caribisch gebied. En in de Dominicaanse Republiek is de afgelopen tijd her en der gedemonstreerd... tegen de vele Haitianen die illegaal in het land zijn. Eind vorige week nog was er een demonstratie in de plaats Punjal. En die was georganiseerd door de burgemeester van Pugnall... José Rafael Estrella. ...presentando la Dominicanidad. Aquí el municipio completo... Autoridades, we zijn hier aan de tribunaal Kerkelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, lo lokale notabelen, van alles en nog wel THB aan die eh, demonstratie in Punyal. En volgens de, volgens de burgemeester om de Dominicaanse waarden te verdedigen en ervoor te zorgen dat onder geen beding Haitianen zomaar door de Dominicaanse straten mogen lopen. Je hebt het ah, echt gezegd? Ja, teksten? Ja. En deze, de deze demonstratie die was in feite een steunbetuiging aan het constitutionele hof. Dat is de hoogste rechtbank van het land. En het heeft onlangs besloten dat vele duizenden Dominicanen... van Haïtiaanse afkomst geen recht meer hebben op het Dominicaanse burgerschap. En waarom heeft dat hof dat besloten? De, uh, nou, wat je eerst moet weten is dat in 2010 werd de oude grondwet vervangen. En die oude grondwet, daarin was nog geregeld dat, dat iedereen die in het land geboren was... dus ook uh, kinderen van, van Haïtiaans illegale, van, van illegale ouders... Dat die kinderen automatisch in aanmerking kwamen... voor het Dominicaanse staatsburgerschap. In de nieuwe grondwet geldt dat alleen nog voor legale immigranten. Nou, wat de zaak op scherp heeft gezet... was de zaak van de 29-jarige Juliana Deskis pierre Zij is de dochter van illegale Haitiaanse immigranten, geboren in de Dominicaanse Republiek. Zij probeerde een jaar of vijf geleden een stemkaart aan te vragen en toen werd ineens door de autoriteiten eh, werd haar geboorteakte in beslag genomen, want ze zeiden dat zij geen Dominicaanse zou zijn. Nou, zij, eh, zij bond een juridische strijd aan deze Guliana. Uiteindelijk ging het, eh, besloot het constitutionele Hof dat zij aan de hand van de nieuwe grondwet inderdaad geen staatsburger is. Maar dan gaat het over één vrouw en je had het over duizenden mensen eerder, toch? Ja, want dit gaat nog veel verder. Het Hof heeft naar alle van de zaak Juliana. de regering gelast om alle oude geboorteactes... door te gaan spitten, uh, om op zoek te gaan naar, uh, naar personen... die volgens de nieuwe grondwet niet meer in aanmerking komen... voor het staatsburgerschap. En door deze uitspraak kan de regering in principe... van een paar honderdduizend Dominicanen met Haïtiaanse wortels... dat staatsburgerschap afnemen. En wat doen al die Haïtianen eigenlijk in hun buurland... Nou, zij zijn uh, uh, ja, de afgelopen tientallen jaren, of uh, nog veel langer geleden... zijn zij naar, uh, naar de Dominicaanse Republiek gekomen. Ja, dat land is welvarender dan Haiti. Ze zijn er op zoek naar, naar werk, naar een betere toekomst. En ze doen daar vaak het, uh, het laagst betaalde, het smerigste werk... zoals werk in de suikerrietplantages. We vertelden hier net dat daar hun staatsburgerschap binnenkort wordt afgenomen... of, of al is afgenomen inmiddels. Wat betekent dat, dat voor hun status? Nou, deze Juliana waar ik net over, over vertelde, zij is nu stateloos... want geen Dominicaanse staatsburger meer... Ze heeft in Haiti ook helemaal geen, geen officiële staat. Daar is ze nooit geboren, heeft ze helemaal geen, geen achtergrond. Dus ze is een vreemdeling. En de zoon van Juliana, uh, die kan nu niet meer naar school... om zich in te schrijven voor examens. Ze kunnen geen, geen aanspraak meer maken op gezondheidszorg. Uh, Daisy Toussaint, zij is uh, net als Juliana... een kind van illegale Haïtiaanse immigranten. Zij zit ook in de problemen. Zij schrijft schrijfster, ze studeert journalistiek... en werkt bij het ministerie van Cultuur. Het 14 het jaar ik ja, zij legt dus uit hoe dat dan gaat. Deze Daisy, zij moet regelmatig naar het buitenland. Ja. Dus vliegen, hè, met vliegtuig. Uh, vorig jaar, december, viel haar paspoort. Dat kreeg ze niet verlengd, want werd haar gezegd... ja, je bent een, een dochter van een Haitiaanse vreemdeling. Nou, zo ging er van alles mis. Liep al de, de, de, de prijsuitreiking mis van een literaire prijs. En in feite zegt deze Daisy dat haar leven op deze manier is opgeschort... Nosotros somos dominicanos, yo soy nacida y criada aquí en República Dominicana y no importa de dónde sea mi abuelo, de dónde sea mi mamá, de dónde sea mi papá, yo soy dominicana y yo exijo mis derechos y espero que las autoridades... Ja, we zijn allemaal Dominicanen, zegt Daisy Toussaint. Het maakt niet uit waar je opa of je vader vandaan komt. Zij zegt, ik ben Dominicaan, ik heb rechten... en ik hoop dat de autoriteiten zich daaraan houden. Nou, dat zegt ze allemaal in een filmpje van de campagne Reconocido. Dat betekent zoiets als erkenning. En daarin hebben Dominicanen met Haitiaanse wortels... hebben zich verenigd om te demonstreren tegen deze gang van zaken. En hun slogan is dus, soy Dominicano, ik ben Dominicaan. Maar blijkbaar zijn de nodige Dominicanen het daar niet mee eens... getuigen die demonstraties waar je het in het begin over vertelt. Stelda. Ja, nou kijk, volgens mensenrechtenorganisaties die wijzen dan op dat er in het, in het land, in de Dominicaanse Republiek... sprake is van diepgeworteld racisme. Uh, de vroegere Dominicaanse dictator Trojillo... die stond er bekend dat hij met make-up uh, schilderde hij zijn... en zijn gezicht schilderde hij lichter. Hij wilde er witter uitzien. Hij liet duizenden zwarte ha Haitiaanse uh, migranten liet hij vermoorden... omdat hij zijn land witter wilde maken. Hij had notenbenen zelf een ha Haitiaanse oma. Nou In de bepaalde delen van de do Dominicaanse bevolking, in de politiek... is dat superioriteitsgevoel dat racisme is... Nog aanwezig. En volgens mensenrechtenactivisten Sonia Pierre maakt haar immigratiedienst de afgelopen jaren al jacht op mensen met een Haïtjaans uiterlijk. They're deporting people who've lived all their lives here and sending them back to Haiti. Immigration comes and removes whole communities and takes those who look Haitian and have dark skin. Because it all depends on your looks and your skin color. Mevrouw Pierre zei dit al in 2011. Dat was vlak na de Haïtiaanse aardbeving. Veel Haïtianen kwamen toen naar de Dominicaanse republiek. Eh, om, daar, eh, om daar een beter leven te zoeken. Um, en toen is de immigratie is die Haïtianen massaal weer gaan terugsturen. Hè, gaan, gaan deporteren. En ja. volgens deze mevrouw Pierre zijn er ook meteen mensen teruggestuurd... die al lang voor die aardbeving in de Dominicaanse republiek leefden. Sterker nog, die er waren geboren. En de reden van een uitzetting was volgens Pierre hun huidskleur. En is uitzetting nu wat die paar honderdduizend mensen te wachten staat? Ja, dan vraag je, toe, uh, vraag je af toe, want uh, naar Haiti, ja, daar hebben ze helemaal geen, uh, de, daar hebben ze geen papieren. Haiti nee. kent deze mensen niet. Maar misschien komt het niet zo ver. De Caribische buurlanden die hebben heel scherpe kritiek en de Dominicaanse regering die zegt nu te zoeken naar een humanitaire oplossing, wat het ook wezen mag, want de regering zegt tegelijk dat ze zich moeten houden aan die keiharde uitspraak van het constitutionele hof. Wij nee, horen hier nog meer over, denk ik. Dankjewel, Willem Frank den Vara. Radio 1 gits.fm. Op geen enkele plek in Nederland komen zoveel zeldzame wasplaten voor. als in een graslandje bij het Friese rotstergaas. En wasplaten, dat zijn paddenstoelen met felle kleuren: rood, geel en groen. Staatsbosbeheer en paddenstoelenkennis van de Nederlandse Mycologische Vereniging hebben het 50 hectare grote terrein in Friesland uitgeroepen tot wasplatenreservaat. Verslaggever Henny Radzaak was bij de opening van het reservaat en die werd verricht door twee vrijwilligers, de twee vrijwilligers van Staatsbosbeheer, die de zeldzame wasplaten hebben ontdekt. De twee Jannen, Jan van der Heijden en Jan van der Wouden, wil ik graag vragen om uh, het informatiebord te openen zodat het uh, publiek ook weet dat hier iets heel moois is. En ik wil aan jullie vragen om aan gezamenlijk aan het touwtje te trekken. Zodat uh, uh, uh, het bord geopend kan worden. Ja, kan ik? Ja, nou, daar gaat hij. Nou, nou, Mooi. De rand, Wat staat erop? Rotster Gaasterwallen. Gaasterwalle. Topgebied van wasplaten. Nou, dat zo'n ontdekking dat zoiets kan leiden. Hey, Mooi. Prachtig. Jan van der Wouden, jij bent een van de vrijwilligers van het Staatsbosbeheer. Je hebt het bord onthuld ja. samen met andré Jan. Jullie hebben dit reservaat, dit wasplatenreservaat, eigenlijk ontdekt. Ja, zo kun je het wel noemen eigenlijk. Het is eigenlijk wat dat betreft ook een beetje een toeval geweest, want uh, we zijn hier begonnen met uh, inventarisatie op dagvlinders en uh, libelles, totdat uh, mijn mede-inventariseerde Jan van der Heide kwam van, goh, ik heb een hele leuke rode paddenstoel gevonden. Zullen we eens even wat meer kijken. Nou En dat meer dat is uh, ondertussen uitgebreid tot, uh, tot een wasplatenreservaat. Dus daar zijn we op zich we heel, uh, heel gelukkig mee. En waarmee ze wasplaten? Ja, door, die, door die wasvormige lamellen ook. Hè? Uh, dat, dat voelt een beetje aan als, als, ja, als je er wat, wat in omwrijft, een beetje wassig. Okay, en ik denk dus dat, dat, dat daar eigenlijk de Nederlandse naam uh, wasplaten weggekomen is. Het heeft niks met de oude wasplaat van Tante Mien te maken? Ja. Nee, nee, nee. Zoveel lawaai maakt hij niet. <lacht> nee. <lacht> Kijk, hier staat een hele partij en staan een groepje. Ja. Dit is de gele wasplaat. De gele wasplaat, een groepje. En daar staat die ook. Als je echt goed kijkt, dan staan ze eigenlijk overal wel, hoor. Ja, ja, ja, ja. Wat is het? Papegaai of papegaai. geel? Ja, wel papagaai. Kijk, Kijk ja, papagaai is wel met... Uh... Even Arnold slaat er nu eentje los van de grond. De enige soort met echt groen erin, hè. En uh, hij bleek wel uit als het regent. Zoals de hoed is nou helemaal verkleurd door die regen... die met die storm gepaard ging. Maar die stil, die heeft nog een hele mooie groene top. Oh ja, kijk hier. Heb je een? Ja, hier heb ik een jongen. Ja. Een kleintje, Hartstikke oh ja. knalgroen, hè? Ja. Fantastisch, hè? Dat zo'n paddenstoeltje bestaat. Ja. En later wordt hij oranje. Nou, samen een mooie papegaai, toch? Ja. Kijk, ja. Ja. Ja, dit is toch. Uh, oh, dit is wat een juweel. Uh, wat is dit uh, voor een prachtige oranje gele paddenstoel? Oh, kijk, hier ook mooie gele wasplaat. Kijk eens even wat die prachtig ding. hè, Felgeel? Felgeel, ja. Knalgeel. En wel 5 centimeter groot, ja. Dat is de gele wasplaat. Ook een beetje slijmer. Dat is dus in Rotstergaast een hele gewone soort. Sommige jaren duizenden. ja. Maar ik denk dat 90% van alle gele wasplaten... op dit stuk grasland groeit. Dat geeft wel aan hoe bijzonder dit gebied is, hè? Ja, absoluut. En je ziet ook van eigenlijk... dat het de herfstbloemen zijn van het grasland, hè? Er is nu niks meer in bloei, maar die paddenstoelen die springen eruit. Hè. Dat is fantastisch. Ik vind het echt uh, supermooie dingen om te zien in de herfst. Hoe belangrijk is dat dat, dat deze wasplaten hier nog zijn? Uh, ja, in Nederland uh, perspectief is het dus uh, het belangrijkste terrein momenteel wat we kennen. Uh, meer dan de helft van de Nederlandse soorten, er zijn 47 soorten wasplaten in Nederland... en 25 daarvan die groeien hier... En er zijn maar vijf terreinen waar meer dan vijftien soorten wasplaten groeien in Nederland. En ook internationaal, want in heel West-Europa... daar is door intensivering van de landbouw dit soort gebieden... Eh, of verlaten, hè, dat het met bos groeit, of met kunstmest behandeld of omgezet in akkerland. Dus er is zoveel gebeurd dat eigenlijk eh, ja, in heel West-Europa... die wasplaten enorm zeldzaam zijn geworden. En daar hebben we ons stopje, Dat zit naast. Wauw, ja, de... nou, hoog... kijk, die... kijk, zijn... oh, kijk eens even. Hij is mooi vandaag. Hij is echt mooi. Dit speciaal is wat... dat voor is wel even wat, hè? Ja. Is mooi, ja. Wat echt. is dit? Dat is de klaprooswas. Ah, nee, het is schalaken, Volgens mij, dit is ja, ja, schalaken, toch? Ja, schalaken is Ja, schalaken was. Schalaken rood. Je ja, die hebt nogal diep veel van die felrode soorten. Je moet altijd even goed oh, kijken met welke je te doen hebt. Iedereen zei klaprooswasplaten tegen. Nee, nou ja, ik zal hem even. Ik denk het ook. Maar, ja? Ik zal hem zo even goed bekijken, dan moet je hem ook echt goed van onderen zien. Maar is dat niet een juweel? Fantastisch mooi dit. Wat een kleur. Toch even aan de onderkant kijken. Even. Mooi hè? Ja. Die lamellen ook prachtig. Oranje-roze met een geel randje erlangs, zie je? En een fel oranje stil. Het is niet te geloven. En wat zeg je er dan tegen? Toch scharlaken? Of, uh... Nee, ik denk dat het de klaproos is. Ja. Toch de ja. klaproos? Ja, het is ja, toch nou, de klaproos hoor. Want hij heeft smal, smal ja. aangehechte lamellen. Ja. Ja. En uh, dat klopt. Maar dit is dus uh, ja. Ja, eigenlijk ja, dan een dan van de specialiteiten van uh, dit terrein. Hij groeit verder alleen maar op één hellentje langs de gulp bij Sleenaken. De klaprooswastpalaat. Of dan maar één andere plek in Nederland? Ja, op één andere. En hier in Wallen zijn drie plekken waar die bijna elk jaar voorkomt. Dit is er één van. Dit is het pronkstuk? Dit is zeker een pronkstuk. En niet alleen qua zeldzaamheid, maar ook qua uiterlijk. Hè? Want uh, zo'n prachtige, grote, mooie rode paddenstoel... dat is toch uh, iets waar iedereen op kikt, denk ik. Daar wordt gesproken over de klaproos. En hier over de klaproos, daar over de scharlaken. Ja. Nou beginnen we alles door elkaar te houden. Wij nou, gaan alle paddenstoelenkennis met elkaar... Uh, op de vuist. Op he? de vuist. <laughs> wasplaten, dat zijn hele mooie paddenstoelen. En dat is niet uh, die wasplaat van de tante van verslaggever Ernie Radzaak. Tante Min, die deed het nog op een wasplaat. Zo leer je nog eens wat op Gario 1. De Gids. Ik ga het hebben over bier, want dit jaar is Heineken... alweer 80 jaar actief in de Verenigde Staten. Het merk slaagde erin om daar een statussymbool te worden. En dat werd bereikt met natuurlijk slimme reclame-strategieën. Marketingdeskundige Charles Borroman zit al. Goedemorgen, Charles. Goedemorgen, Felix. Als je aan bier denkt in Amerika, dan zeg je al snel Budweiser. En dat was er al lang, toen Heineken nog op de markt moest verschijnen. Daar. Maar hoe is het Heineken dan vergaan in die eerste dagen? Hoe heeft Heineken dan Budweiser en die andere biermerken... ja... Daar hebben ja. ze de strijd aan gebonden. Ik ja, nou, begrijp dus, mijn vraag. He? Ja, ik begrijp jouw vraag, ja, Felix. Ik begrijp jouw vraag. Uh, nou, Heineken was in ieder geval de eerste Europese brouwer... die direct na de opheffing van de drooglegging in 1933... weer bier naar de Verenigde Staten exporteerde. Maar de grote doorbraak... die kwam eigenlijk op de Amerikaanse markt... direct na de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bierconcurrenten waren nog niet in staat... grootschalig naar de VS te exporteren. En Heineken is heel slim in dat gat gesprongen... waarbij marketing communicatie, publiciteit, een hele grote, eigenlijk een cruciale rol, speelden. Uh, Heineken wees daarbij heel nadrukkelijk op de Hollandse wortels, de Dutch Roots. Uh, het onveranderd brouwrecept sinds 1873, Budweiser pas sinds 1876. Ah. Uh, het groene flesje natuurlijk, de twee keer zo hoge prijs. Dus Heineken werd de twee eigenlijk... keer zo ja, hoge prijs? Ja, ja, ja, ja. ja werd eigenlijk neergezet als de champagne onder de bieren. En dat heeft geholpen kennelijk. En wist Heineken zich op dat gebied uh, dus te onderscheiden? Uh, was dat ook sprake later toen de tv-commercials eraan kwamen? Heineken heeft zich altijd heel goed weten te onderscheiden. Uh, uh, uh, ze zijn daar ook heel agressief in geweest. Belangrijk is ook een rol van een zekere Leo van Munging. Dat is een ex steward uh, op de Holland-Amerika-lijn... Uh, die in 1933 begonnen is met uh, de uh, uh, import van Heineken in de Verenigde Staten... En die heeft eigenlijk Freddy Heineken een beetje de kneepjes van het vak geleerd. En die was ook bikkelhard. Hij was aan de ene kant een echte man met een gevoel voor merk. Maar van de andere kant heeft hij bijvoorbeeld ook concurrent Amstel in Amerika helemaal van de markt weten te drukken. En uh, wat ik al zei, dat commerciële, dat, uh, dat marketingverhaal, uh, dat heeft Leo van Munching ook echt ingebracht. En dat heeft Heineken altijd heel goed gedaan. Uh, uh, uh, hele goede tv-commercials, hele goede reclamecampagnes. Daar zijn ze altijd zeer goed in geweest. De een opvallende reclamecampagne dan? Een hele beroemde zin van hun, dat in anglo in in saxis landen is dat de slogan van Heineken Heineken refreshes the parts other beers cannot reach. Alles ging weer beter werken, veranderde in positieve zin als je in Heineken biertje dronk. Bijvoorbeeld een campagne met J.R. Ewing, natuurlijk de lelijke boef uit, uit uh, hoe heet het? Uh, ja, ja, ja. ja uh, Dallas. Dallas ja. Uh, die dronk een Heineken biertje en het werd ineens een aardige man. Ja, ja. Uh, Dr. Spock uit Star Trek, die had uh, zijn hangende oortjes... Hij dronk een biertje en die oortjes gingen weer overeind staan. Uh, in een, film, uh, een bioscoopfilm liep de hele tijd vast. Uh, je hoorde het ploppen van uh, het openen van een bierflesje... en het klokken van het bier en de film gingen we lopen. Uh, ook in de jaren 50 al heel bijzondere reclamefilmpjes gemaakt. Uh, bijvoorbeeld een filmpje uit 1955. Een animatiefilmpje uit het huis van Joop Geesink, Dollywood... met als titel uh, Makers of History. En we zien Heineken naar de maan vliegen. Space rockets and a new load of Heineken's beer are loaded aboard. Cheers, Professor. Here's to your safe arrival on the moon. En hebben ja. ze nog recente voorbeelden? Uh, ja, een recent voorbeeld is ook uh, uh, eigenlijk van een, van een submerk van Heineken. Een merk wat ze in 2000, uh, 2010 hebben gekocht. Uh, dat is het uh, Mexicaanse biermerk Dos Equis. En dat is een, uh, een bier wat in Amerika heel populair is geworden... door een campagne die ze in 2006 zijn begonnen... met the most interesting man in the world in de hoofdrol. En dat is een wat oudere man in de 70... Uh, gespeeld door de acteur Jonathan Goldsmith... En dat is een man omringd door mooie vrouwen, zeer van zichzelf overtuigd. Een man met een baard, die beweert alles te hebben meegemaakt. Kortom, a real player. En de commercial eindigt altijd met de zin... I don't always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis. Stay thirsty, my friends. Dat is een campagne die uh, Heineken op de een of andere manier ook weer heel groot heeft gemaakt. Niet zozeer natuurlijk met het merk Heineken, maar wel met het merk Dos Equis. His charm is so contagious. Vaccines have been created for it. Every time he goes for a swim, dolphins appear. His legend precedes him. He is the most interesting man in the world. Yeah. I don't always drink beer, <laughs> but when I do, I prefer Dos Stay thirsty, my friends. Die man die, die gaat zwemmen en dan verschijnen er dan een keer dolfijnen rond. Hij hebben. zwemt met dolfijnen. Alles wat hem, wat hem lukt, wat hij doet, dat lukt hem ook. En de meest waanzinnige dingen. En dit is dus een merk van Heineken, van de Heineken International... wat ze gekocht hebben in 2010. En is een hele beroemde campagne geworden in de Verenigde Staten. Want het the, of Stay Thirsty dat is een gevleugelde uitspraak geworden. En op het YouTube zijn ontzettend, ontzettend veel van dit filmpjes te zien. Je kijkt steeds naar het scherm. Hè? De omzet is ook gestegen van Dosekkies, of niet? Ja, uh, toen ze op de markt kwamen steeg die omzet al met, met 20 uh, Terwijl andere biermerken uh, duidelijk omzet moesten inleveren in die tijd. En hoe houdt het hoofdmerk de aandacht op zich gevestigd... tegenwoordig in de Verenigde Staten? Nou, door uh, natuurlijk traditionele reclamecampagnes. Dat doen ze nog volop. Maar ze zijn ook heel actief op het gebied van sponsoractiviteiten. Uh, uh, overigens was Heineken al in 1939... Uh, hoogsponsor van de wereldentoonstelling in New York. Uh, maar Heineken is, uh, uh, was onder andere ook een grote sponsor sponsor van de James Bond film uh, wordt het uh, Skyfall. Uh, Heineken is sponsor van de US Open. Dat, dat Heineken House is ook een, fenome een fenomeen geworden. Ja. Heineken sponsort de Ultra Music, het Ultra Music Dance Festival in Miami. Zeer actief op sociale media, uh, activatieprogramma's... brandactivatie, merkactivatie, heel actief. En waar worden die campagnes bedacht dan? In de Verenigde Staten zelf? Uh, ook, uh, ook, maar ook in Nederland. Nederland is natuurlijk wat dat betreft ook nog steeds een belangrijk uh, land... Uh, daar waar het gaat om het bedenken van reclamecampagnes en merkactivatiecampagnes. Dan heb je dat andere Nederlandse merk, Golds... dat begon in 2006 in Amerika, een offensief tegen Heineken. Weet jij wat daarvan terecht is gekomen, Charles? Ja, Grols. Kijk, Grols uh, is. Uh, uh, Positioneert zich eigenlijk als een beetje als een high-end bier. Dus dat is een luxe biermerk. Ook. En, ja, maar dat was Heineken ook al. Heineken is wat dat betreft wel wat, wat naar een breder. Uh, gemiddelder niveau gezakt, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar uh, Grols is echt high-end. Zit echt aan de top. En dat doen ze met name. Uh, doordat ze zich heel sterk manifesteren. met de swing-top fles. Dus dat is wat wij noemen de beugelfles. En uh, die swing-top, die kennen ze in Amerika. Eigenlijk niet. Het vinden ze allemaal wel heel prachtig. Uh, ze hebben zelfs een gros swingtop Open Championship georganiseerd. En dat is een event dat ook wordt, zien we, zichtbaar is, natuurlijk, op YouTube en Facebook, noem het maar op. Maar ze zetten zich heel nadrukkelijk neer als een heel exclusief bier. En uh, wat ze wel goed hebben gedaan: ze hebben een exclusieve importovereenkomst gesloten met. Aan Huysled busch Dus dat is het moederbedrijf van Budweiser. Dus de distributie is nu veel beter in, in de Verenigde Staten. Maar het is echt daar een, ja, een beetje een cult bier. Het is echt een, een high-end topbier. Maar nog geen marktaandelen zoals Heineken heeft? N nee, het is nog lang geen. Uh, nee, het is niet het wereldmerk wat, uh, wat Heineken überhaupt is. Marketingdeskundige Charles Bormans. Over 80 jaar Heineken in de Verenigde Staten. Charles, graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. En dan nog de televisie van vanavond. Kroatië kwam onlangs bij de Europese Unie, maar wat is dat eigenlijk voor land? Die vraag stelt het programma De Slag om Europa. Het land staat bijvoorbeeld bekend om corruptie. En financieel gaat het er ook niet echt goed als het dan op een normale manier wordt gedaan. En minister Timmermans legt dan uit wat Kroatië dan toch in de EU doet. De Slag om Europa om vijf voor half negen op Nederland 2. Dan het gesprek met Johan Krijf door Johan Derksen in zijn laatste Derksen N van dit seizoen ben benieuwd. Ze kennen elkaar natuurlijk goed. Derksen trok jarenlang met Kruijf op. Maar wordt het dan ook een kritisch gesprek... bijvoorbeeld over de invloed van Kruijf op Ajax... en zijn rol destijds in de bestuurdersruil... die niet altijd even fris is geweest? Ik verwacht hoe dan ook een paar Kruifiaanse uitspraken. Derksen en Kruif Om tien uur op RTL 7. De Rits.fm kunt u volgen via Twitter... en wilt u meediscussiëren over wat u in dit programma hoort... dan kunt u terecht op onze Facebookpagina. Na het nieuws op deze zender Lunch... Met Jurgen van den Berg, zoals altijd. Surf naar de gids.fm. Goedemiddag. Joyce Maas, onbetwist winnaar van de prijs. Testing. one, two.